dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Bremen zijn gisteravond zo'n 30 fans van FC Twente opgepakt. De Duitse politie greep in toen in het centrum van de stad een vechtpartij ontstond... tussen supporters van FC Twente en Werder Bremen. Vanavond spelen die clubs de return-wedstrijd in de Europa League. Vorige week was de eerste wedstrijd in Enschede, daar was het toen ook onrustig. De politie moest de Duitse fans toen naar het stadion begeleiden. In de Amerikaanse staat Florida heeft een orka een begeleidster gedood. Het ongeluk gebeurde in het amusementspark SeaWorld in Orlando. Volgens een ooggetuige pakte de orka de begeleidster van 40 bij haar middel... en sleurde haar mee het water in, waarna ze uiteindelijk verdronk. Volgens lokale media gebeurde het ongeluk vlak voordat er een show zou beginnen. Tientallen toeschouwers zagen het ongeluk gebeuren. Argentinië heeft VN-baas Ban Ki-moon om hulp gevraagd in het conflict met Groot-Brittannië over de Falkland-eilanden. De Britten hebben een olieconcern toestemming gegeven om in de buurt van de Falklandeilanden te gaan boren. Argentinië noemt die boringen onrechtmatig, maar volgens Groot-Brittannië staat het platform in Britse wateren. Argentinië wil dat Ki-moon gesprekken met de Britten op gang brengt. De Falklandeilanden horen formeel bij Groot-Brittannië, maar Argentinië beschouwt de eilanden als eigen grondgebied. In 1982 leidde onenigheid over de Falklandeilanden tot een korte oorlog tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Daarbij werden zo'n 900 mensen gedood. De geplande verkoop van het automerk Hammer aan het Chinese bedrijf Tengzong gaat niet door. Dat heeft fabrikant General Motors bekendgemaakt. Volgens GM betekent het afketsen van de verkoop het einde van het verlieslijnende merk Hammer. De reden voor het afblazen van de verkoop is niet bekendgemaakt... Maar volgens de Financial Times heeft de Chinese regering de deal geblokkeerd. De overname van het merk met benzineslurpende terreinauto's zou indruisen tegen de overheidsplannen om de luchtvervuiling terug te dringen. Het weer in de ochtend wat neerslag, maar smiddags is het overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 6 en 10 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, met nu. nu de nacht.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 Don't you care nothing? That might be a goal. Come on. a yes. oh.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 If I could spread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 for me